Een man van 29 uit zwolle is opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij de brandstichting op de A28 in de buurt van Meppel. Verdachte werd gisteravond aangehouden. Bij de protestactie van afgelopen woensdag stonden trekkers in de berm en werden hooibalen in brand gestoken. De man wordt verdacht van brandstichting en van opruiming. Het is de tweede arrestatie in verband met de boerenprotesten van de afgelopen dagen. Eergisteren werd een man van 42 aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp.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 In de eerste helft van het jaar is het aantal gevallen van openlijke geweldpleging, vernieling of het afsteken van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden flink gestegen. In totaal 155 incidenten, nu al meer dan in heel 2019, het laatste jaar voor corona. In de tussenliggende periode zat er nauwelijks of geen publiek in de stadions.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 Het weer bewolkt in het westen en het midden van het land. In het oosten schijnt nog geregeld de zon. De temperatuur ligt rond de 25 graden. In de loop van de avond en nacht vanuit het westen steeds meer plaats regen. Morgen is het overwegend bewolkt en regenachtig. Smiddags klaart het op en wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Ding. Je bent een vrouw en ik alles mee kan delen. Ik zwijg voor jou dan mijn verhaal. Ik vind dat dan ook heel normaal. dead. doubles, don't you let them see your struggles, hide in your tears, crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your feet.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 zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Alles wat jij hebt meegemaakt, heeft Geef het kracht als ik je zeg Jij bent vrij dus volg je weg Niemand zit jou op de huid Dus sla je vleugels uit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 Geleug heb ik niet in de hand. Gevoel is sterker dan verstand. Verliefd zijn geeft me vleugels. Dat doe jij. Alles veel mooier dan het is. Meer dat ik mis. Mijn hart heeft nog één ding te wensen. En dat ben je. Ja, wakker worden maar Door jou krijg liefde nieuwe kracht Mijn hart zorgt dat ik op je wacht Ik blijf altijd van jou dromen Als je wakker wordt Wakker worden, maar geef er alles voor zodat ik elke dag naar jouw wakker worden. Mag. Ik zit constant in een tweestrijd die waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.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 En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit wat ik aan denk En wat ik en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt Bij een vijand of een vriend heen, de nacht die beweegt danst tussen donker en licht achtergebleven daar waar geweest ik dans mijn oog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 Forged. Oh, hey. hey. We Praise you through my circumstance Take a shackles off my feet so I can stand you know I just wanna praise you just wanna praise I just wanna praise you I just wanna yep. praise yep. you I just want praise you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 Kijk neer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot juweel. Ik wil proberen je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit in het nauw. Je kunt het draaien en keren en veel manipuleren, maar liefste, Ik hou van jou. Je kunt ze draaien en keren en veel manipuleren, maar liefst, Ik hou van jou. Zie op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Hou nou toch op, vertel het mij, zeg me gewoon waar het op staat.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 Waar lief jij? Praat in godsnaam tegen mij Ook over pijn, ook over angst me nooit uit medelijden Waar hij doet immers het land Ik wil eenvoudig van je handen.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 Zeg al beschermen niet het medelijden. Je licht en ik weet niet waarom je me bedreegt.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 Wil zij dan jou met mij? Je kan maar haar belangen, maar ze hoort.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 Zit me in de lucht, oh waar ik aan toe. Jullie zijn het in van mij, jullie zitten in mijn bloed. Zit ik in de harten van de kinderen van mij? Zit ik ook zo diep als zij bij mij?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 Zeg me, zit het in de grond waar ik al beloof? Zeg me, zit het in de lucht waar ik aan maar doe? Jullie zijn het in van mij, jullie zitten in mijn bloed.